Welkom bij Eindtijd en profetie. We zitten midden in een serie over de eindtijd, Israël en de islam. Ik laat het boek nog weer eens even zien. Wat Jan van Banneveld onlangs heeft uitgebracht. En uh, waar de tweede druk al van uh, inmiddels op de plank ligt. Heel goed Jan. Uh, interessant boek. Er staat heel veel in over het kalifaat. Waar we het nog over gaan hebben in een volgende aflevering. Over de zijn algemeenheid. De islamische algemeenheid. De de Messias, de islamitische Messias. Daar ja. had ik eerder nog nooit bij nagedacht, maar hij is er wel. Komt. Hij komt wel. Ja, ja. Ahmed ja. die, die weet, denkt van zichzelf... Dat hij de soort Johannes de Doper is voor de Mahdi, dat is de islamitische messias. Dus hij moet hem aankondigen? Hij, ja, hij moet de weg voorbereiden. Ja. En de weg voorbereiden voor die messias is oorlog. Oké. Okay. Maar dat vorige keer zijn, hebben we afgesloten, en we hebben toen gezegd dat we het vandaag gaan hebben over de Europese Unie en de rol van de EU daarin, in alles wat daar gebeurt. Um, dus we laten die um, islamitische messias nog even wachten. Uh, we gaan het vandaag <laughs> hebben over de EU. Ja, ja. Maar even een andere vraag die ik nog heb voordat we daaraan beginnen. Want je zou zo kunnen denken in scenario's. Het ene scenario kan dit zijn, het andere scenario kan dat zijn. Hoe moeten we, dat nou, hoe moeten we daarmee omgaan eigenlijk? Ja, uh, uh, ik ben daar heel erg aarzelend in. Want uh, ik heb soms het idee dat de Heere God er plezier in heeft om het net iets anders te doen dan onze menselijke scenario's. En uh, scenario's blijven dus mensenwerk. Dat blijft falen. Maar de andere kant van de zaak is dat we een opdracht hebben het profetische woord te onderzoeken. En dat we een andere opdracht van de heer Jezus hebben, te letten op de tekenen der tijden. Maar het is niet een beetje het probleem dat wij uh, het profetische woord vaak zo verschillend interpreteren, waardoor er allerlei scenario's ontstaan? Uh, nou, het is andersom. We hebben scenario's en die leggen we dan over het profetische woord heen. Oké. Okay. Snap je? Ja. En dan, uh, dat is met sommige theologieën ook. Je stopt het eerst erin. En dan kun je het er overal uit, uithalen als je dat wilt. Ja. Maar dat noemen ze dan geen exegezen, geen uitlegkunde, maar dat noemen ze eisegezen. Dat is inlegkunde noemen ze dat ja, dan. Ja. En da daar moet je voor oppassen. Aan de andere kant... Hoe kun je dat, kun je, kun je dat weten? Ik bedoel... Aan de andere kant moet je daar heel erg voorzichtig mee omgaan. Maar er zijn toch bepaalde dingen in de Bijbel die je kunt invullen. En, en, en bepaalde scenario's die je met de nodige voorzichtigheid uh, moet hanteren. Kijk, de Bijbel zelf geeft ook scenario's. Ja, want als wij kijken naar het boek Daniel, dan zien we eigenlijk al van alles rondom het uh, uh, beeld van Nebukadnezar en noem maar op. Ja, daar zullen we het zo over hebben. Maar bijvoorbeeld de apostel Petrus ja. in handelingen 3, daar heeft hij een redenvoering, een, een, een, een nogal pittige redenvoering tegen uh, het Joodse volk dat daar in Jeruzalem zat. Ja. En dan geeft hij daar ook een scenario, handelingen 3, ja. en dat begint in vers 19. Hij zegt dit, hij gaat eerst eens over de heer Jezus, spreekt hij, en over de profetische betekenis. Kijk, die hadden ook een scenario, de apostelen. En die hadden ook... Die een... ook niet allemaal gelijk. Uh, jawel, Wel. want die hadden een sleutel om de Bijbel uit te leggen. Ja. De sleutel voor de apostelen was, de heer Jezus is de Messias, de beloofde. En van daaruit legden ze de hele Bijbel op. Een ja. Hebreeënbrief begint met de profeten, de Romeinenbrief begint met de profeten. De heer Jezus haalt altijd maar de profeten aan, alles. En, ja. en, en de sleutel was, waardoor ze hun verstand werd geopend, Yeshua is de Messias. Ja. En daar gingen ze vanuit. Dat moet dus je uitgangspunt zijn als ja, je... Ja. Zeg maar, ook profeetje voor ons. woord wil bestuderen. Ja, maar voor deze tijd heb ik ook een sleutel. En dat is dat God bezig is Israël zijn volk te herstellen. Ter voorbereiding van de komst van het koninkrijk. Van ja. de wederkomst van de heer Jezus. Nou, Petrus had er ook eentje. Dan zien we vers 19. Kom dan tot berouw en bekering opdat uw zonden worden uitgedelgd. Opdat de tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht van de Heer. En hij de Christus, de Messias, die voor u bestemd was van tevoren dat hij zal sturen. Nee. Nou, drie dingen staat in het scenario. Ten eerste tot berouw en bekering. Mm -hmm. Dat leert Zachariah ook. God zal in de eindtijd een geest van uh, verootmoediging, een geest van gebed en van genade uitstorten over zijn volk. Ja. Dat is punt één. Punt twee... Dan komen er tijden van verademing, he, he, eindelijk geen terrorisme meer. Eindelijk geen vijandschap meer, ja. dan komen de tijden van verademing. En dan gaat hij de Messias sturen, dat is de, een simpel scenario. Precies. En Paulus had ook een, een scenario in handelingen, nee Jacobus, Jacobus. was dat. Jacobus, ja. in handelingen 15. Ja. En daar is die, die, die verschrikkelijke discussie over of wij heidenen, gelovigen uit de heidenen, ook besneden moesten worden. Oh ja, ja. Maar, nou ja, laat ik een, verhaal maar, een lang verhaal maar kort maken. Het hoeft niet. Het hoeft niet. Nee. Het hoeft niet, nee. Dat had Jacobus gezegd. Jacobus ja. was de broer van de heer Jezus. wist je dat Jacobus en al zijn broers en zijn familie... aanvankelijk niet in Jezus geloofden? Nee. Ze geloofden niet. Ze bespotten hem zelfs toen hij naar Jeruzalem ja, niet wilde. Toen ja. zeiden ze, ja. oh, jij naar Jeruzalem. Maak je maar eens bekend. Laat je maar ja. zien dat je de Messias bent. Ja. En op een gegeven moment was Jezus zo druk dat ze tegen elkaar zeiden, hij is gek. Dat zeiden ze van Jezus. Ja, maar ja, op zich is dat niet een onlogisch verhaal natuurlijk. Hij is hartstikke gek, zeiden ze. Nee, maar vanuit ze, hun standpunt gezien is het niet helemaal onlogisch. En ze, zijn, ja, en ze zijn toen naar Jezus gegaan en ze wilden hem... desnoods met geweld... Onder stellen. Uh, ...terugbrengen naar Nazareth, <laughs> ja, ja, dat ja, ja. hij weer... de ja. timmermanswerkplaats van zijn vader maar moest ja. op gaan nemen. Ja. En, en toch heeft Jacobus een brief geschreven. Toch was hij de leider van de kerk... Ja. In de, van de eerste gemeente. Nou, omdat zijn verstand natuurlijk ook geopend is. Hoe is hij dan tot bekering gekomen? Weet je niet hè? Nee. Weet je niet. Nee. Dat lezen we in 1 Korinther 15. Hoef je niet op te slaan. Hij is verschenen aan Jacobus staat. Er. In 1 Korinther 15 staat dat de heer Jezus verschenen is aan Petrus, aan ja? Maria, aan ja, ja, ja, ja. 150. Ja. En op het laatste is hij ook aan Jacobus, ja, verschenen. Jacobus verschenen. De heer Jezus heeft zelfs de moeite genomen om aan zijn eigen broer te verschijnen... Ja. En hem te zeggen, nou Jacobus, euh, ik zou me toch maar even bekeren als ik jou was. En die is ja. toen leider van de kerk geworden. Nou, die heeft ook een scenario, die Jacobus, in handelingen 15. Hij zegt in vers 14, God is van begin erop bedacht geweest om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Dus dat betekent zending. Ja. Dat betekent het evangelie moet verkondigd worden aan alle volken en dan pas zal het einde gekomen zijn. Dus eigenlijk even verkondiging is verschrikkelijk het belangrijkste wat de kerk doen kan. Ja, dat is ook wat we in uh, Matthäus uh, lezen. Tuurlijk, Natuurlijk, staat in Matthäus 24. Ja, ja. Alle volken, dan pas kan de eindtijd. Ja. Dan pas is de kerk klaar ja. als het evangelie aan alle volken verkondigd Ja, dan zou je is. zeggen van dan moet de kerk hard aan het werk gaan in plaats ja. van slapen. Ja, maar dat is het mooie dat dat in de derde wereld op dit moment wel het, uh, ja. aan, aan de hand is. Absoluut. Ja. Er zijn uh, tienduizenden van die blote voeten evangelisten die van dorp naar dorp trekken en overal het evangelie verkondigen en overal... Uh, gemeentes stichten en God doet wonderen door die mensen. Ja, het is, dus is natuurlijk heel apart om te zien hoe eerst zeg maar uit, uit de westerse landen mensen naar die landen zijn gegaan ja, ja, ja. en dat nu God weer die landen gebruikt om de westerse landen weer te kietelen. Dat hoop ik maar dat dat gebeuren ja, zal. Ja. Want uh, ze hebben ja. nog een grote... dat is het eerste punt. Ja. En dan staat er daarna in vers uh, 5, 16 zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. Ja. Dus daarna gaat hij Israël herstellen. En de tempel wordt hersteld. Dus ja, daar hadden we het in de laatste aflevering dat over. Punt twee. dat zijn de punten waar we gewoon op mogen letten. Ja, ja. En dat gaat gebeuren. En punt drie. Op dat staat er in vers 17 het overige deel van de mensen de Heer gaan zoeken. Ja. Dus uiteindelijk gaan de, mens, de, de, mens, de mensen de Heer zoeken. Uiteindelijk gaat dat vrederijk, het Messiaanse rijk, gaat dan aanbreken. Dat is dat scenario. Ja. Maar ja, wat heeft dan uh, zeg maar het hele gebeuren van de EU hiermee te maken? Nou, dan moeten we naar Daniel toe. Kijk, Daniel is een van de profeten die wereldwijd gezien heeft. De ja. meeste profeten zijn alleen bekend. op Israël gericht. Ja, ja. Maar Daniel die heeft wereldwijde ontwikkelingen. Die, ziet, hij was zo'n precieze profeet dat hij de, de gang van het Persische Rijk, de gang van Alexander de Grote. De dood van Alexander de Grote, de opvolging van Alexander de Grote, de oorlogen die erop erop volgde, heeft hij allemaal tot in details voorzegd. Het was zelfs zo precies dat theologen, sorry, maar dat die gezegd hebben, Daniel die kan nooit dat geprofiteerd hebben, Daniel die leefde ongeveer 100 voor Christus. En heeft geschiedenis geschreven. En heeft daarna gezegd, ik leefde 500 voor Christus ongeveer. Oh, okay. En het is geen profetie, ja, ja. het is gewoon een falsificatie. Fals, ja, ja, ja. Sommige theologen weten niet wat ze kunnen, moeten nee, maar verzinnen. Goed, om... Daniel kan dat alleen maar zo nauwkeurig hebben geweten, omdat God het hem zelf verteld heeft. Omdat God, de Hij Christen. heeft niet in een glazen bol gekeken zoals in sommige uh, oculte kringen. Oculte -kringen uh, gewoon is. Van Jongens, laten we eens even gaan kijken wat de toekomst brengt. Nee. Maar God moet hem dus op een of andere manier concreet zo nauwkeurig hebben verteld van wat er gaande is. Ja, en dat was die, die engel die hem dat ook allemaal uitlegde. Ja. En hij begreep er ook helemaal niets van. Nee. Uh, van een heleboel dingen van de toekomst. Nee, want, want toen hij dat, dat, dat navroeg aan die engel, van, vertel me nou eens even meer van hoe moet ik dit dan duiden. Zei hij van nou, Dat komt in de eindtijd wel. Dat komt in de eindtijd wel, want er zullen steeds meer ja. mensen het gaan onderzoeken. En het grappige is dat het steeds duidelijker wordt, dat beeld ook. Het beeld van de Europese Unie en, en al die dingen die worden steeds duidelijker. Nou, ook omdat ze natuurlijk gewoon gebeuren. Ja, We zien ja. het voor onze ogen gebeuren. We zien, en de sleutel is, begint bij Daniel. Ja. En Daniel verwijst naar de eindtijdreden van de Heer Jezus. Ja. Waarvan ook bepaalde dingen steeds duidelijker worden. En de eindtijdreden van de Heer Jezus, die komt weer overeen met de, de openbaringen van Johannes... Uh, in het laatste boek van de Bijbel, in het uh, Openbaringenboek. Ja. En het begint bij een droom. Van de machtigste heerser van deze aarde, dat was koning Nebukadnezar van het Babylonische Rijk. Irak. Uh, dat was Irak. Ja, dat ja. was Irak. Dat ja. was de uh, koning. Uh, en hij droomde dat, dat grote beeld, dat iedereen kent natuurlijk. Ja. Hè, dat, uh, dat beeld met het gouden hoofd. En het beeld met uh, het, het, het zilveren lichaam en de armen, uh, het koperen buik en de ijzeren benen en die geheimzinnige voeten. Ja. Nou, dat zijn wereldrijken. Da, Daniel zegt het zelf, het gouden beeld bent u, die gouden kop. Dan, daarna kwam het uh, Medo-Persische Rijk, het Persische Rijk, ja. uh, dat, het zilveren Rijk. Daarna kwam uh, het koperen Rijk van de Grieken, Alexander de Grote en de Zijne. Daarna kwam het keiharde ijzer Romeinse Rijk, een linkerbeen en een rechterbeen. Dan zien we het Oost-Romeinse Rijk en het West-Romeinse Rijk. En daarna kwam een heel geheimzinnig iets, die voeten en de tenen die apart genoemd werden. De tenen van, en de voeten die van ijzer en leem waren, die zich niet mengen. Ja. Nou, dat is allemaal uitgekomen tot die voeten. Want... Dat zien we, nou eigenlijk zie je dat toch ook wel een beetje nu, in deze tijd. Ja, ja. Nou, dan gaan we dan. Als het gaat om de eenheid van Europa, dan kun je zeggen van, nou, die is ver te zoeken. Dat IJzeren Rijk, dat vierde, ja daar kom ik wel op, dat Vierde ja. Rijk, is hard als ijzer, staat er in Daniel. Ja. Juist zoals ijzer alles verbreizelt en vermorzelt, dat verguizelt zal ook dit alles verbreizelen en vermorzelen. Nou, dan gaan we een stapje verder. Dat best romeinse Rijk... Dat heeft bestaan tot 476 voor Christus. Ik heb het even nageslagen voor deze uitzending. Ja. Uh, toen hebben de wilde barbaren, hebben toen Rome een eind aan gemaakt. Maar het Oost-Romeinse Rijk heeft, moet ik even spieken, bestaan tot 29 mei 1453. Na Christus. Ja, dat is het Byzantijnse Rijk is dat geweest, ja. het Oost-Romeinse Rijk. Ja. En dat had als hoofdstad had dat, uh, Constantinopel. Ja. En toen hebben de Turken, die hebben Constantinopel veroverd mm -hmm. en die hebben dat tot hun hoofdstad gemaakt, en ja. Istanbul. Ja. En toen daarna is het Turkse Wereldrijk begonnen. Dus, uh, dus zeg maar, zeg maar uh, tot, tot 1900 heeft het Romeinse Rijk eigenlijk niet, niet bestaan. Dat, nee, nee, daar heeft verder niks bestaan. Dat, uh, dat was allemaal Europese staten. En hier en daar trad er een tiran op van Karel de Grote en Karel de Vijfde. Napoleon. En, en Napoleon ja. en allerlei. Uh, en Hitler en allerlei. Uh, Keizer Wilhelm. Ja. Ja. Allerlei lieden die... En... Eigenlijk, eigenlijk krijgt het Romeinse Rijk een beetje, een heel klein beetje gestalte als het... Uh, hoe heette dat ook weer? De Europese Commissie van Kolen en Staal begint, uh, wat de voorloper is van de Europese gemeenschap. Ja, ja, ja. Of wil je nog weten wat, uh, wat, wat, wat er allemaal gebeuren gaat met dat Rijk? Wat, wat, wat die antichrist allemaal zal gaan doen? Want er staat nee, al... Ik denk dat dat heel interessant is, omdat uh, zeg maar die, die vermenging tussen uh, ja. Europa en de antichrist... Oké, okay, dan gaan we daar maar... De... Oké, okay, ja. prima. Dat is in 1957, ik heb dat allemaal weer uitgezocht, ja. was het verdrag van Rome. Ja. Ja, typisch dat het Rome is waar het begint. Ja, maar de de, de even... EEG, de ja. Europese Gemeenschap voor Kolen en voor... Nee, dat ja. was de Europese Economische Gemeenschap. Ja. Was dat kolen ja. en staal was eerder. Dat was wel iets eerder. Ja. Ja. Toen is er, dat is ook interessant, in 1973 hebben ze een geheim verdrag gesloten... met uh, allerlei islamitische machthebbers. Dat in ruil voor... Voortdurende toevoer van olie, de Arabische Liga, ook invloed mag hebben in de Europese politiek. Maar wie, wie heeft wie zijn die geheime? of wie zijn die. die... De, de, de, de, Europese, de, de regering, zal ik maar zeggen, van de Europese Unie. Ja, ja. Die hebben daar een verdrag gesloten. Nou, toen gebeurde er in 1989, 1991, de val van het Russische Rijk, ja. het communisme. Ja. En dat is wel heel interessant. Toen zijn de Oost-Europese landen bij de Europese Unie gekomen. Ja. Dus het linkerbeen en het rechterbeen van het Romeinse Rijk zijn toen weer bij elkaar gekomen. Dat is in de jaren. Zeg maar, dat was eind, in de negentiger jaren. Ja, dat, ja. Ja, dat, dat is wel een heel, significant, een heel ja. significante zaak, dat ja. ze erbij gekomen zijn. En het is natuurlijk ook op hele wonderlijke wijze gebeurd. Ja, dat is op wonderlijke wijze gebeurd. Dat gaat ook met de Russische joden, maar daar ja. komen we misschien een andere keer wat op. Ja, want precies, dat gaat te ver. Want, want toen is ook, dat is heel wonderlijk, is ook Rusland opengegaan weer voor het evangelie. Ja. En er zijn nou, 1,2 miljoen Russische joden zijn weer teruggekomen naar Israël. Maar ze zijn erbij gekomen. En in de eindtijd, leert Daniel, zal dat hele beeld weer overeind staan. Op die leme voeten van uh, klei en van leem. Ja. En dan zal die steen daar aankomen rollen. Dus ze zullen allemaal weer bij elkaar zijn, dat Gouden Hoofd en het oude Medo-Persische Rijk, Iran dus. En Griekenland, het Griekse Rijk en het oude Romeinse Rijk. Dus allemaal zullen ze weer bij elkaar zijn. Denken we dan aan de, de wereldorde zoals wij in de vorige nou, aflevering Nou, in, dit, in eerste instantie is men dan geneigd om te denken aan de Europese Unie. Want in 2008, mm -hmm. dus verleden jaar, is er weer iets interessants gebeurd. Toen is president Sarkozy, die door sommige is gedoodverfd als de antichrist... maar dat is dan uh, ja. nummer 583 op de, ja, ja. De, de, de, de hele lijst van antichristen. Ja, precies. Maar uh, goed, die heeft toen de landen rondom de Middellandse Zee... en dat zijn voornamelijk in de Zuid- en uh, Kust... dat zijn allemaal islamitische landen... Ja. heeft hij bij elkaar geroepen... en heeft toen de Mediterrane Unie opgericht. Maar toen zei mevrouw Merkel van Duitsland... Die zei, hé, hey, hé hey, Sarkoosje, ah. euh, <laughs> dat kun je niet maken. Uh, een eigen koninkrijkje op gaan richten. Dus Frankrijk heeft dat altijd gewild natuurlijk. Ja. Een eigen koninkrijkje. Laat dat hele zootje dan maar bij de Europese Unie komen. Dus toen is een heel stuk islam is er ook al bij gekomen. Maar, maar even, even voor beeldvorming, de Mediterrane uh, Unie. Uh, hoe zat dat dan in het oude beeld? Uh, omdat het Romeinse Rijk... Dat was ook Noord-Afrika. Okay. En het Romeinse Rijk, ja. dat was ook Israël. Okay. En het was ook Egypte en, en, en Syrië en al die landen. en, dus en, en Libanon. Israël, Israël hoort dus eigenlijk bij het Romeinse Rijk. Uh, dat hoort weer bij dat Romeinse Rijk. Dat was, ja. dat was natuurlijk wel logisch, omdat de Romeinen in Israël zaten. Maar het is inderdaad als leme voeten, is dat toch wel een heel losvast geheel is dat geworden natuurlijk. Ja. Ja. En dat is dus het beeld dat men heeft van het, het Rijk van de Antichrist. Ja. En dan denkt men dat een of andere president van de Europese Unie uh, daar de rol gaat spelen van de antichrist. Dat ja. is dus het scenario dat men dan heeft met alle beperkingen van dien. Ja. Dat was vooral. Ja, het past natuurlijk wel een beetje in het bijbelse scenario wat we lezen in, in Daniel. Het past daar heel aardig in, ja. ja. Maar goed, de andere uitleggers van de Bijbel die zeggen wel nee, het wordt een, een kalifaat. Uh, en dat, dat wordt natuurlijk ook wel een beetje gevoed door alles wat er uh, gebeurt rondom de islam uh, en dergelijke, maar uh, ja, ze lopen eigenlijk een beetje parallel op. Ja, dus wat ik, in mijn, boek uh, wat ik ja? in mijn boek propageer is dat er uiteindelijk een verbond gesloten zal worden, wat dus eigenlijk al aan de gang is, een soort verbond zal gesloten worden... Tussen Rome en de Europese Unie, want daar speelt Rome natuurlijk een grote rol in. Je bedoelt de katholieke kerk of... Het Vaticaan dus. Het Vaticaan. Het Vaticaan is niet alleen de kerk, maar het Vaticaan is ook een politiek geheel. Mm -hmm. Dat is een staat, het Vaticaan. Ja. ja. En daar is politiek en religie, net als bij de islam, is politiek en religie ja. nauw met elkaar verbonden. Ja. En, en het Vaticaan, moeten we niet vergeten... is eeuwen, eeuwenlang de grote wereldmacht in Europa geweest. Precies. Het ja. Vatica Vaticaan kroonde keizers en zette de keizers weer af. En koningen, dat noemden ze toen het Heilige Romeinse Rijk. Ja. En je ziet dus dat ook wel de paus een rol speelt in... In uh, ja, al die dingen in, speelt rol, ja, de paus een in, rol. In, ook in het uh, sa samensmelten van allerlei religies ja. enzovoort. Ja, en, en, en dus dan denk ik... En dat er een soort verbond komt tussen de islam en de Europese Unie. Hè, waar uh, ontzettend veel uh, toegegeven zal worden aan de Sharia. Wat je in Engeland nu al ziet natuurlijk. Hele wijken van Londen die staan onder de Sharia. Weet, en... Ja goed, we noemden dat in de vorige aflevering al over Engeland. Hè. Heel specifiek als het ging om zeg maar, uh, de zegen en de vloek. Ja, ja. Oh, Zou je dan ja. kunnen zeggen van ja de vloek die uiteindelijk over Engeland komt is, te, dat, is dat als je Israël niet zegent, dan krijg je dus de andere kant. Nou, dat is een heel duidelijke zaak en uh, het is uh, ontzettend uh, opvallend hoe veel bijvoorbeeld de Engelse universiteiten veel professoren die uh, zeggen we gaan de Israëlische universiteiten boy boycotten want dat zijn allemaal uh, zionistische racisten. Ja. En, en, en de Engelse regering die heeft verboden wapens uit te voeren en ze willen ook bijvoorbeeld goederen die van de Westbank komen via Israël, die gaan ze ook boycotten. Is Engeland is vrij anti-Israël. Ja. Ze zeggen nog wel dat ze Israël willen steunen. Dat is allemaal nog een naweeën van de holocaust natuurlijk, ja. want dat, dat is ze dan tot nog toe te gek. Er is, er is nogal wat te doen over Turkije, die uh, zeg maar wel of niet bij de Europ Europese gemeenschap zou moeten komen. Uh, speelt Turkije een rol in die tijd? Uh, ja, dat, dat gaat over het kalifaat dan ja. natuurlijk. Hè? Dat ja. beschrijf ik uitvoerig, de rol van Turkije. Ja. En die, dat gaat naar mijn gevoel ook een dus enorm... Dus gaan we de volgende aflevering, ja, een van de gaan volgende afleveringen, hebben. Maar we zullen ook zien dat uh, Daniel beschrijft ook heel uitvoerig die laatste jarenweek in Daniel 7. Ja. Heet, dat is uh, een, een, een zeer interessante zaak uh, die uh, voorzegt uh, dat... Of is het Daniel 9? Dat moet ik even kijken welk het is. Daniel 9... Uh, even kijken hoor, ik ben eventjes het uh, even draad kwijt. Ik heb een, nieuw, ik heb een nieuwe bijbel ge, uh, gekocht. En, uh, en er staan niet zoveel strepen meer in. Wat zeg je? Er staan niet zoveel herkenningsstrepen in. Er staan nog niet zoveel strepen in. <laughs> er ja. gaan nog niet zoveel strepen in. Ja. Daniel 9 is het... Uh, nou, hij zegt... Daarvoor zegt Daniel dat er uh, 70 zevens... 70 jaarweken zullen er komen ja. en uh, daar zal op een gegeven moment na 69 van de jaarweken kunnen we uitrekenen dat is dan dat de Messias, de Heer Jezus, sterft op het, aan het kruis. Ja. En dan komt dan er een is, hele tijd niets. Uh, waarom komt er een hele tijd niets? We hebben 69 weken en dan ja, ja. de 70ste week uh, wordt er gezegd en dan waarom gaat dat niet gewoon door? Ja. Hele goede vraag. Misschien een heel lastige vraag. Zo nee, is, is niet zo lastig. We, we hebben nog maar een minuutje. dus we moeten. Nee, dat kan ik dus niet uitleggen. Nee. Maar nee. heel kort, er zijn een heleboel doorgesneden profetieën. De joden ja. verwachten dat de Heer Jezus koning zou worden. En dat zullen we misschien later nog een ja. keer over hebben. En terecht ook, want dat had de engel Amaria beloofd. Ja. Ze verwachten dat de Messias die Jeruzalem ja. binnentrok de Romeinen zou verslaan. Want er staat in Zacharia ja, 9. Ja, dat is logisch. Dat is dat. En, en duidelijk is dat tussen die 69e en 70e jaarweken... Uh, ja, uh, jaarweken. Daar zit een periode. Er staat tot het einde toe zal de strijd en verwoestingen zijn, en dan pas zal die laatste zeven jaar optreden. Ja. Dat zijn de zeven jaar van de antichrist. Ja. En ja, die kan ieder moment op de troon gaan zitten. Dat is een uh, hele spannende zaak hier. Ja, daar daar moeten we rekening mee houden. We moeten ja. de aflevering afsluiten. Um... Maar laten we oppassen, ja. want die antichrist die zal zo ontzettend goed zijn. Die zal net zo goed zijn als Hitler in de begin van de tijd. Ja. Want Hitler die heeft een economische opleving gegeven in Duitsland. Hitler heeft Duitsland weer waardigheid gegeven. Iedereen, ook de kerken, liepen keihard achter Hitler aan. Maar mensen doen dat niet. Als er een wereldheerser komt die machtig mooie dingen doet, uh, loopt er niet achterna en blijft proclameren dat alleen Jezus heer is. En dat hij dus, is de koning der koningen en de heer van alle heren. Dat is dus de opdracht die wij als kinderen van God hebben. Om zeg maar, dat goed in de gaten te houden en zichtbaar te maken ook aan de anderen. Dat, en, euh... en, en dat ook elke dag te proclameren, dat uit te roepen. Ook, ook in je gebeden, Jezus is alleen Heer. Oké, okay, nou daar sluiten we mee af deze aflevering. De volgende aflevering gaat over het kalifaat. Dan zullen we wat dieper op de Turkse optie ingaan, ja. ja nou, dan gaan we erbij, euh, dat is ook in, in, in Nederland euh, en in Europa natuurlijk actueel, Turkije. Ik uh, wil u heel hartelijk danken voor het kijken tot nu toe. We gaan de volgende keer over het kalifaat hebben, dan gaan we daar nadrukkelijk verder op inspitten. En uh, ik wil u echt uitnodigen om uh, volgende week gewoon weer naar Eindtijden Proficie te kijken. Hartelijk dank voor nu.